spoedige start. Wat moet met het NMS Journaal. Ajax-fans mogen zondag niet in Utrecht demonstreren, heeft burgemeester Van Zane besloten. De Amsterdamse supporters wilden actie voeren tegen de beslissing van Van Zane... om de wedstrijd Utrecht-Ajax zonder uitpubliek te spelen. Volgens de gemeente willen supporters van FC Utrecht een demonstratie van Ajax-fans in de domstad verstoren... en zijn er te weinig agenten om de twee groepen uit elkaar te houden.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 Homo- en biseksuele ouderen zijn niet meer ongelukkiger dan heteroseksuele 55-plussers. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat beide groepen even gezond zijn, even goede sociale contacten hebben en even tevreden zijn over hun leven. In eerdere onderzoeken waren homoseksuele ouderen nog wel minder gelukkig. Volgens het planbureau is bijna een derde van de oudere homo- en biseksuelen nog niet uit de kast gekomen. De top 2000 van NPO Radio 2 heeft een Gouden Roos gewonnen. Een van de belangrijkste prijzen voor Europese radio- en tv-programma's. Sinds 1999 worden van eerste kerstdag tot Oudjaarsavond 2000 nummers uitgezonden waarop luisteraars hebben gestemd. De laatste keer dat Nederland de Gouden Roos won was in 1995... met het televisieprogramma Taxi van Maarten Spanjer.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 seven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 Time I know you can't hurt me anymore. Uh -huh. All the chances that I gave, false promises. Born in the dark Het allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Alleen op ZFM. 25 jaar. ZFM. ZFM. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was a king I had a golden throne. Oh. Those days are gone Now the memory's on the wall I hear the song This is time. No